Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de ziekenhuizen zien versoepelingen met kerst niet zitten. De cijfers dalen niet hard genoeg. Elke dag komen er toch nog te veel coronapatiënten bij. De ziekenhuizen kunnen het aan... Maar met meer mensen rond het gourmetstel zitten eind december, dat kan niet, zeggen ze. Even vooruitkijken naar mogelijkheden van versoepelen van maatregelen. Wat we allemaal heel graag willen, is deze daling niet voldoende. En de besmettingscijfers stijgen voor de zesde dag op rij. Er zijn 7134 mensen positief getest. Morgenavond is er weer een corona-persco van het kabinet. Daarin wordt een knoop doorgehakt over versoepelingen met kerst man heeft geprobeerd om zichzelf in brand te steken in het gemeentehuis in het Gelderse Nijkerk. Volgens ooggetuigen grote man benzine over zich heen en konden medewerkers voorkomen dat die vlam vatten. Het is al het tweede incident dit jaar. In maart knalde een pick-up truck de hal van het gemeentehuis van Nijkerk binnen. En het is het laatste jaar dat je kunt bladeren langs Billy's en klippans... of een nieuw malmbed kunt uitzoeken in de papieren versie van de IKEA-catalogus. Na 70 jaar stopt de meubelmaker ermee. Een moeilijk, maar logisch besluit, zegt IKEA. Steeds meer mensen kijken op de site of checken de digitale catalogus. En Chandler uit Friends komt met een eigen T-shirt-lijn. Zwarte shirtjes met daarop de tekst... Could this be any more of a T-shirt? Dat is natuurlijk een knipoog naar de serie. Please, could she be more out of my league? Could you want her more? Could that shot be any prettier? Look at me, I'm Chandler. Could I be wearing any more clothes? Het is een actie voor het goede doel. De opbrengst van alle verkochte kleding gaat naar organisaties die druk zijn tijdens de coronapandemie. Het weer nog grijs en veel regen vandaag. Alleen in Zeeland en het oosten van het land is het af en toe droog bij een graad of 5. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het kan ook flink afkoelen. Het wordt min 1 tot min 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Heel vroeger nog opgetreden hier in Zandvoort. In discotheek Chin Chin in de Halverstraat. Destijds met de hit Re Light My Fire. En ook dit was een grote hit van Emile de We Are The Young. Even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Studio Tolweg 10A. En dat op deze speciale dag. De dag van Sinterklaas. Want het is uh, 5 december, uh, Albert Jan. Goedemiddag. Ja. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Harms. Goedemiddag, luisteraars. Welkom uh, bij wederom drie uur lang live. Op deze feestelijke dag. Jazeker. Waar iedereen uh, ja, natuurlijk met grote ogen uitkijkt naar vanavond, uh, pakjesavond. Maar dan zult u ook wel. Mo Want morgen is hij pas echt jarig eigenlijk, hè? Ja, klopt. 6 december. Van uh, 5 op uh, 6 december. Ja, en gisteren zullen we natuurlijk ook al om organisatorische redenen Sinterklaasavond zijn gevierd.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 Uh, in zaken, ja, de horeca, de stand van zaken en deze toch, in deze feestmaand. Uh, heeft hij nog een goede hoop op verbeteringen? Of zullen er nog dingen opengaan of niet opengaan? Die situatie bespreekt onze collega Irene de Jager met Marcel Busken. Gezien de lengte van het interview heeft, heeft onze collega Jaap Koper het in twee delen uh, geknipt. Dus dat in het tweede deel van dit eerste uur. En verder natuurlijk uh, Quarro 4 Pit Report. Tussen drie en vier wordt de derde vrije training verleden in Bahrein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 Ik in de winterse kou, maar het aller, allerliefste wil ik jou.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 Uiteraard heel veel succes. Uh -huh. Zijn nog uh, zo uh, hier en daar. Kijkt wel hoor. Dus uh -huh. maak je geen zorgen. Hier is Jesse Let trouwens.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 For those out. All my niggas locked down in a 10 by four controlling our house We live in hard knocks We don't take over we ball blocks Burn it down and you can have it back daddy right. I'd rather that I float for chicks wishing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 I'm type real When my situation ain't improving I'm trying to murder Everything moving Feel me?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 Met het planten van een boom in een uh, groenperken langs de Prinsenweg... heeft wethouder Ellen Verhey op 30 november jongstleden het nieuwbouwproject Louis David's Carré LDC op symbolische wijze afgesloten. Een belangrijke mijlpaal voor Zandvoort. Na de vaststelling van het masterplan Louis David's Carré in 2006, u hoort het goed, 2006, is de uitvoering gestart. In de afgelopen jaren zijn er 158 woningen, twee scholen, een kinderdagverblijf, een bibliotheek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 While well, you light please tell me what I have done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat, bleeding from my nose. Cause I suppose I'm still standing. The fact that she is real hurts, but doesn't kill. I'm ready.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 Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Oh, okay. Blijft het zo koud of wordt het weer wat warmer? Nou, Oberjan heeft het allemaal voor ons uh, uitgezocht. Dan gaan we horen naar deze van Tom Jones en de Sexban. Música Deze plaats komt, zeg maar? Nine and a half weeks met Bruce Willis. Oké, okay. en uh, ja, van wie is de, de, de mede-uitvoerder dan van deze plaats? Uh, dat is een goede vraag, zoeken we op. Uh, Moestie. Oh, die. Oké, okay. Jorda, Tom Jones, inderdaad. En de sekspan. Hoofddrie stand voor een goede middag. Uh, heeft het voor ons uh, uitgezocht. Blijft het zo koud of wordt het weer wat warmer, Obidjan?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 Dus houd uw krabber bij de hand. Zo is het, dankjewel. Albujaan. Het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. het blijft dus koud, dus ook de handschoenen die kunnen inderdaad ook uit de kast blijven en gewoon lekker aantrekken als je, als je naar buiten gaat, hè? want het zijn de frisse en de donkere dagen zo vlak voor de kerst. En hier is Dualipa. Lipa. noemen ze dit een recurrence. De single van Dua Lipa en Be The One. Ja, aankomende dinsdag hebben we weer een persconferentie... en dan krijgen we te horen of we misschien tijdens de feestdagen... iets meer kunnen, Albert-Jan. Klopt. Uh, zit het er ook in dat de horeca wat meer kan gaan doen, verwacht jij? Nou, uh, ik denk dat niemand daar vrij, hoog, vrij, vrij hoge verwachtingen van heeft. Maar uh, om dat bruggetje even af te maken, uh, Rob...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 Ja, vanmorgen was hij, of eigenlijk vanmiddag was hij te gast... Marcel Bucher van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort... over de horeca tijdens coronatijd hier in Zandvoort. Straks praat collega Irene de Jager uiteraard verder met Marcel Bucher over ja, hoe het allemaal verder gaat hier in de horeca.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 Als ja, je denk dan, je dat dat toch een kans toe is? Nou, er werd over gesproken. En als het wel zoiets is, dan is het ook maar de vraag van, ja, worden we er gelukkiger van? Als je maar 30 man op op in één zitting kwijt mag en dan praten we in Zandvoort niet over heel veel gro hele grote zaken. Maar als je als voorbeeld even Kalas aanneemt, waar ze gewoon, nou, misschien wel 2,500 uh, mensen normaal gesproken kwijt kunnen. Ja, en die, en die zitten er dan, en... dan ook hè, met de kerst?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 Laten we hopen dat er, dat er inderdaad een eind in zicht is en dat de horeca weer open kan. Maar we verwachten eigenlijk niet dat het al gedurende de feestdagen zou zijn. Ga daar ook voor ons nog niet van uit. Hè. Dat krijgen we dinsdag vast en zeker niet te horen. Wel nou, goede muziek nu op de Standvoortse Radio. Staring at a Maple Leaf. In and On the Mother tree, I Your favorite fruit is chocolate cup of cherry and sealous watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride. Interview met uh, Marcel Busser Draaiden we de plaat van Kevin de Crow en Chariots. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we uiteraard uh, nog twee uur lang met Zandvoort op uh, zaterdag op deze uh, 5 december. Ja, het is uh, Sint Klaas pakjesavond uh, vanavond. En uh, ja, straks in het uh, volgende uur, uiteraard ook weer uh, meer muziek.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 allemaal fijne dagen en een voet.